Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie Eindtijd en Profezie en De Kleine Profeten. Jan van Bannenveld, heel hartelijk welkom. Um, de Thessalonicense hadden ook de nodige belangstelling voor de eindtijd. Hoe zit dat? Ja, die hadden belangstelling voor de dag des Heren. Die hadden belangstelling voor, voor de wederkomst van de Heren. En ze hadden daar discussies over. Ja. En in die twee Thessalonicense brieven gaat Paulus daar heel diep op in. Wij zitten er helemaal mis natuurlijk. Er wordt bijna niet over gepreekt ja. en over de teken der tijden wordt niet gepreekt. Ik snap ook niet waarom, want het is zo duidelijk staat dat allemaal in de ja, Bijbel. ik snap het wel. Mensen hebben allemaal niet zoveel kennis als jij. Nee, maar goed, uh, ik vind die uitleg niet <laughs> helemaal uh, bevredigend. Nee, ik begrijp het. Nee. nee, maar het is net als met Israël. Dan hebben we één Israël-zondag, met ja. heel veel moeite, in sommige kerken wordt daar wat aan gedaan. Ja. Maar als je naar Paulus kijkt, in de Romeinenbrief, he, daar, dat is de onderbreidsbrief voor de kerk, over ja. alle geestelijke waarheden, dan gaat een vijfde van de Romeinenbrief, een kwart zelfs, gaat over Israël. Ja. He, het begint met Romeinen 3 al. Mm -hmm. he, hun zijn de woorden gods toevertrouwd, zegt hij. Ja. Ja, en dan wil hij over Israël, maar dan wil hij die eerste heilswaarscheden duidelijk maken. Romeinen 9 begint hij erover, 10 en 11, en Romeinen 15. En als we nou een kwart van de zondagen iets meer over Israël gaan vertellen, dan zitten we al aan 13 zondagen per jaar. Ja, precies. Maar daar komen we niet aan toe. Ja. En, en zo gaat het met de, de Slodicense-brief. Paulus zegt: ga nou niet zo over mekkeren over die eindtijd, want dat duurt toch wel even voor de Heer komt. Nee, hij gaat er heel diep op in. Ja. Uh, een paar dingen erover. In de eerste Romeinbrief. Uh, U hebt zich bekeerd. Het laatste vers, vers 10. Tegen de Thessalonicense kerk. Om de levende en waarachtige God te dienen. Mm -hmm. nou, dat hebben we allemaal. Als, uh, als het goed is. Uh, en uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Dus als je bekeerd bent. Moet je twee, uh, uh, één ding doen. God gaan dienen. En het tweede wat je moet doen. ...is Zijn zoon te verwachten. Ja. Hij die uit de doden opgewekt is. Jezus. En wat doet hij? Dat is het derde. Ons verlost van de komende toorn. Sommigen lezen ons verlost uit de komende toorn. Ja. Wanneer begint de komende toorn? Wist je dat? Wanneer begint de komende toorn van God? Los nou, te barsten. Ik denk als we in openbaringen over al die rampen ja. gaan spreken. Ja, niet al die. Precies. De openbaring geeft het precies, openbaring 6. Ja. Dan, Dan zijn. De zes zegels, die zijn. Het, vijf van de zes zegels zijn geopend. Dus bij de eerste zes zegels, daar begint het toren van God. Na de eerste zes zegels begint het. Na de eerste zes zegels. Het. Nou, bij het zesde zes zegel: dat komt een. Vers 12: in openbaring. Ja. Er komt een grote aardbeving. De zon werd zwart en de haren zak. En de maan werd geheel als bloed. Bloedmanen. Dan heb je dat hier ook. Het werd geheel als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde. Dat zijn al die aardbevingen en al die dingen die wij in de dag des Heerden hebben gezien. Ja, dat ging gebeuren. En de koningen van de wereld, de koningen van de aarde, vers 16, vers 15. En de grote en de overste over duizend en allemaal verborgen zich in de holen van de rotsen en van de bergen staat dus ook nog ergens in, in de ja. profeten. Dan zijn we in Nederland slecht af, want we hebben geen holen en bergen. Nee, maar goed. <laughs> Schuilkelders. Nou, we, we zullen wel een paar holen maken dan. Want of dat in de Bijbel staat, moet, moet toch uitkomen. Ja, precies. Ja, en wat staat er dan? Ja. Verbergt ons voor het aangezicht van hem die zit op de troon. En voor de toren van het lam, want de grote dag van hun toren is gekomen. Dat is de dag des heren. Ja. En, en dan komen de zogenaamde bazuingerichten. Dat ja, zijn precies. Die vreselijke ja. gerichten, die afschuwelijke schorpioenen, die bergen van de zee, dat vuur, die zon. Hm? En ja. daar verlost de Heer ons van de komende toon of uit de komende toon. dat weet ik niet precies. Ja. Maar, maar hoe dan? Zeg je? Maar hoe dan? Hoe verlost God ons daarvan? Dat weet ik niet. Dat weet je dat weet ik niet. Sommige mensen zeggen dat is de opname van de gemeente. Mm -hmm. En dat is dan halverwege, denk ik, de grote verdrukking. Ik weet het niet nog. Ik weet het echt nog niet. Nee. We komen nee. misschien straks nog wel even op terug, want okay. de dat, dat Thessalonicense brief spreekt daar ook over. Ja, zeker. Zonder meer. En dan komt de Heer in hoofdstuk 3, dan begint hij er ook weer over, Paulus. Hoofdstuk 3, vers 13, dan zegt hij... Uh, we moeten vol liefde zijn, zodat we onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader... Bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Hmm. Hij komt met al zijn heiligen. Ja. Dan ook weer de vraag: zijn het dan de opgenomen heiligen ja. of zijn het de heilige ja. engelen? Ja. Je kunt erop discussiëren, zoveel ja, als je precies. wilt. Ja. Het is wel boeiend als je maar niet kwaad wordt op elkaar. Nou, dat is, uh, want, uh, dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem. De ene heeft stokpaardje zus, de ander heeft stokpaardje zo. En, uh, de interpretatie... en, dan heb en dan hebben we een kerkscheiding. En dan hebben we kerkscheiding. dat vind ik verschrikkelijk, vind ik. Ja. Daarom staat hier ook zo duidelijk zodat ze onberispelijk zijn in heiligheid. Ja. En, en laten we het zijn, laten we een beetje verdraagzaam zijn tegenover elkaar. Nou, Ja, en uiteindelijk zullen wij het allemaal meegaan maken. Of het nou vanuit de aarde gezien of vanuit de hemel gezien. Maar we gaan meemaken, we gaan toekijken hoe het uiteindelijk echt ja, ja. gaat gebeuren. Maar ja, de hemelse standplaats is natuurlijk iets prettiger dan de aardse. Ja. Nou, dan kijken we naar 5 vers 9. Ook weer duidelijk. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus die voor ons gestorven. Is dat ja. het. God heeft ons niet gesteld tot toren. Nee. En dan vers 23 schijnt ook nog iets te staan. Heb ik allemaal uitgezocht. En Hij, de God van de vrede, heilige u. Dat heb je het weer? Het onberispelijk wandelen van net en het heiligen. Ja, dat moeten. Als we zo hard roepen sommigen, de Heer komt spoedig, broeder, nou, laten we dan daarna wandelen. Ja, precies. Want de heer Jezus die zegt, ieder die deze hoop op hem heeft, die heiligt en reinigt zich. Ja. En de heer Jezus zegt zelf in de bergreden, zalig de reinen van het hart, want zij zullen God zien. Mm -hmm. Dus willen we de heer Jezus en in hem en door hem ook God ontmoeten, dan moeten we toch zeer met die heiligmaking zeer veel ernst maken. Ja. Denk je, denk je dat de gemiddelde christen dat niet doet? Ik kan er niet over oordelen. Nee. Daar moet iedereen voor zichzelf over nee. oordelen. Soms denk ik bij mezelf, we leven maar wat. Mm -hmm. En dan zondag fijn naar de kerk, fijn ja, naar de samenkomst. We worden natuurlijk ook geleefd. Ja, en daar moeten we voor oppassen. Ja, dus precies. Daar moet ik zelf ook voor oppassen. Je ja, wordt ja. geleefd. Ja, dat je dus regelmatig teruggaat naar het woord en, en, en er toeziet ziet dat je denkt van ja, maar de Heer Jezus, kan vannacht terugkomen. Ja. En, en ben ik dan, zijn dat je, we er dan klaar voor? En vooral in deze bijna-eindtijd moet je daar zo voor zorgen dat je ge, werkelijk gedompeld wordt in het woord. Ja. Want dat is het enige wat je vast kan houden. Mm -hmm. Want in die eindtijd, zegt de Heer Jezus, zullen vele verleiders komen en ze zullen vele verleiden. Ja. En ik denk, nou, die Jantje van Barneveld, die, uh, die pakken ze niet. Maar als de heer zegt, ze zullen velen verleiden, ja. dan mag je echt wel oppassen. Ja. En wat je beschermt, is het woord. Ja. En, ja. En, en dat moet je aan vasthouden. Nou, wat zouden die verleidingen kunnen zijn dan? Um, een religie waarin alles mogelijk is. Door verlokkend onrecht en verlokkende onreinheid. Mm -hmm. Alles moet kunnen... Alles mag. En, en toch altijd nog een paar vrome woorden. Het ja. was jaren geleden toen het in bepaalde kerken helemaal misging. Toen had ik daar met een oudere dame over. En Marij, de dominee prikt toch zo mooi. Vanochtend, uh, vanochtend was het een zondag. Vanochtend heeft hij toch weer over de Heer Jezus gehad. Het is altijd en en. Ja, ja. en dat, zo ja. is de duivel ook begonnen met Adam en Eva. Ja. Heeft God niet? Nee, eerst God. Ja. En dan een klein beetje afwijken. Precies. En daar moet je zo voorzichtig mee zijn. Ja, ja dus uh, toets het woord. Zeg je? Toets het woord. Altijd het woord erbij. En, dat, en om het woord te kunnen gebruiken als toets, moet je het ook kennen. Ja. Nou, zo is die hele Thessalonicense brief. gaat dus veel over de wederkomst. Ja. En je voor te bereiden op de wederkomst. En dan krijgen we dus op die Thessalonicense brief. Uh, de beroemde tekst, de bekende tekst, is die tekst over de zogenaamde opname van de gemeente. Vers 15, hoofdstuk 4. Want dit zeggen wij u met een woord des heren. hé hey, dat is een, hij spreekt een woord des heren, een profetie van Paulus. Wij levenden, wij levenden, hij verwachtte dus zelf ook dat hij dat mee zou maken. Die achterblijven tot de komst des heren. Hij wist ik dacht, de Heer komt in onze tijd, in ja. mijn tijd. Ja. Alle apostelen trouwens, hoor. in alle brieven staat dat. Van de komst van de Heer is nabij, zegt Petrus. En Johannes, die zegt: kinderkunst, het is de laatste uren. Niet eens de laatste jaarweek of wat dan ook, maar het is de laatste uur. Allemaal verwachten ze, de komst in hun tijd. Dat is het geheim van het uitgestelde koninkrijk. Ja. Ja, ja, dan is het dus ook wel een beetje uh, logisch dat heel veel mensen zeg maar, dit allemaal niet zo serieus nemen. Die ja, zo, ja, ja, het die is denk, al zo vaak uitgesteld. Ik denk het is al zo vaak uitgesteld en ik heb dit al zo lang gehoord. Wie zegt dat hij morgen komt of dat hij volgende week komt? Maar daar hebben we in een vorige aflevering over, ook al over gehad. Uh, alles is anders ten opzichte van het begin. He, waar we deze, ja. uh, deze mannen over praten, is namelijk dat 1948 is plaatsgevonden. Ja, ja, he, ja. Dus daar hadden we het over en dat maakt het verschil: het herstel van Israël. Jezus zegt, kijk naar de vijgenboom. Ja, en, en, en God, die is zo versneld bezig ja. met uh, de profetieën te vervullen. Ja, ja. Met nu weer de Franse Joden die terugkomen, de Oekraïnische Joden. Ja. Straks Ephraim, waar we het over gehad hebben, ja. die terug gaat komen, en ja, de bergen van Israël. We hadden het over de snelheid van de weeën. Hè? Ja, ja. En, en, en we gaan dus even dat... verder naar die komst is, ja. heren. Wij die achterblijven tot de komst is, heren, zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Daar hadden ze ook problemen mee ja. in Thessalonica. Nou, hoe gaat het nou met de doden? Nee, wat gaat er gebeuren? Want de Heren zelf, de Jezus zelf, zal op een teken, er komt een teken, bij het roepen van de aartsengel, en bij het geklank van een bazuin van God, dat is die mm -hmm. beroemde laatste bazuin, ja. denk ik. Nou, dan zal wel weer een ander bazuin zijn, want eh, ieder die heeft zijn eigen bazuin. Eh, Zo vaar misschien? Ja, nou ja, dat zal het zeker zijn. Maar ja, ieder die een theorie heeft over de opname, die moet zijn eigen bazuin erbij halen eh, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Hè? Ja, ja, maar goed, sorry, ik spot er niet mee hoor. Nee. Maar misschien doe ik het wel, maar ja. kijk, er zijn zoveel theorieën over. Ja. En ik heb een tijd gehad dat ik dat ernstig ging bestuderen. En ja, dat met de meeste dingen. En ja, de laatste schrijver die had voor mij gelijk. Die had zoveel argumenten. Dus ik denk dat God. Dit blijft staan wat ik hier lees. Natuurlijk, het staat in de schrift. Maar het moment van wanneer het plaatsvindt, heeft hij nog geheim gehouden. Dat zegt hij ook in Daniel. Dan zegt de Heer. Daniel, je begrijpt er niks van, dat geeft niks. Jij kunt rustig gaan Ontsluit Slapen in het graf? Ja. ja, dan gaan we slapen in het ja. graf. Ja. Komt misschien wel in de hemel of in weet ik veel. Nou ja, ja, maar het zal later wel geopenbaard worden, zegt hij. Aan hier. het eind van de tijden zullen steeds meer mensen ja. onderzoek gaan doen. De kennis zal toenemen, de kennis zal staat, toenemen. staat er in Daniel. Ja. En ik denk ja. dat dit een van de geheimen is. Ja. En ik denk dat het ook, ook goed is dat het nog geheim is. Ja. Maar in elk geval, je moet je, wel voor, uh, want op, uh, je moet je wel voorbereiden. Want op het moment dat Gij het niet verwacht... Ja. zegt de Heer Jezus zelf, komt de Zoon des Mensen. Als een dief in de nacht. Die komt altijd onverwachts. Ja. Nou, bij het roepen van de aartsengel... zal de Heer neerdalen uit de hemel... en zij die in Christus gestorven zijn... zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven... Samen met hen, dat zijn de overlevenden die naar nou tot leven komen, op de wolken in één oogwenk weggevoerd worden, de heren tegemoet in de lucht. En dan is het dus de vraag, sommigen zeggen we gaan naar de hemel, om daar de bruiloft van het lam te vieren, ja. en daar zit natuurlijk wat in. Anderen zeggen we gaan de heer tegemoet. Dan komt de heer aan en dan komen wij aan. En worden daar veranderd, dat is vast natuurlijk. Ja dat, dat zegt, moet, want uh, je kan de, niet met je, je, je aardse lichaam, kun je niet bij de heer Jezus terug. Ja, tjuu. En dan kunnen we ook met de Heer meegaan. Dat ja. is de, de andere partij die dat zegt, dan gaan we terug met de Heer naar de aarde. En we gaan Israël. En we zullen met hem als koningen heersen ja. in het duizendjarig vrede rijk. Ja. Nou ja, ik zeg niet, we zullen wel zien, dat zeggen trouwens veel Joodse mensen, hè. Ze ja. nou, zeggen dan, uh, gelovige Joden. Jan, de Messias zeggen ze dan tegen me. We, we zullen wel zien wie het is als hij komt. Ja. Nu hebben we veel te veel moeite om, uh, om in leven te blijven. Ja, maar het verbaast mij toch altijd weer hoe weinig kennis er bij de Joden zelf is over dit soort onderwerpen. Hoe weinig ze daarmee bezig zijn. Ja, nou, ze zijn veel te druk met het dagelijks leven bezig. Ja. Ja, die... Maar dat ze dus gewoon... Die machtige God, die door hun hele... Uh, geschiedenis heen, de meest onmogelijke wonderen heeft gedaan, die, die uh, voor hen uit is gegaan, die hun, hun, op alle fronten aanwezig was, hoe weinig zij met die almachtige God bezig zijn dan alleen zeg maar, de theorie in de boeken. En niet in hun persoonlijke leven. En als ik ooit wat mag doen uh, met tv op, uh, in Israël, dan zou dat mijn thema zijn. Mensen, die machtige God, die was de God van David, daar was de God van Josiah, of van Isaiah. Uh, het was de God van Jeremia. En kijk eens wat die allemaal gedaan heeft. Ja, ja. Zou die God anders zijn dan vandaag? Ja, ja. En je zou kunnen zeggen: en Henoch wandelde met God, ja. en Noach wandelde met ja. God, en Abraham wandelde ja. met God. Doet dat ja. nou ook? Dat is uh, de grootste vreugde die je hebben kunt. Ja. Maar ja, dat is ook het geheim en is dat, dat wij dat mogen doen door de Heer Jezus. En Tuurlijk, in en zeker. Door ja, de Heer heeft ons de ogen geopend. Ja, ja, dat is uh, waardoor klonkig. we zeg maar, de genade hebben dat we dit soort dingen ja, kunnen ja, zien. Dat. Nou, mogen de Heer dat geven aan ja, de zeker. Ja. We gaan in elk geval de Heer tegemoet en zullen daar veranderd worden. Ja. Nou, dus nu gaan, kwam die gemeente in Thessalonica had wat vragen in al hun gesprekken hierover. Nou, dat hebben onze kijkers ongetwijfeld ook, dus dat is niet zo vreemd. Nee, dan gaan we kijken. Dan. En die vragen die worden gesteld in de tweede Thessalonicensebrief, hoofdstuk 2. En dan gaan we dat even bekijken. Ja. En dan geeft Paulus, die geeft daarin, die tweede Thessalonicensebrief, ook een scenario van het eindtijd. Dan gaan we kijken. Wij verzoeken u broeders met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus, het gaat dus om de wederkomst, en onze vereniging met Hem, dat is wat we net gelezen hebben, in de lucht, dat u niet spoedig uw bezinning verliest of een onrust verkeert. Ja. En dan komt het, hetzij door een geestesuiting, en dan heb je dan, zo spreekt de Heere, ja. moet je ook voorzichtig mee zijn, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, en Alsof de dag des heren al aanbrak. En dat is waar we hadden net de toorn, de dag van de toorn ja, van God. Precies. En zij dachten in Thessalonica dat ze die gemist had. Ja, ja precies. En dat was vervelend. <laughs> en dan zegt Paulus: die gaat er eventjes wat, wat tekenen geven. wat er eerst gebeuren moet. Let maar op. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Eerst moet de afval komen. Nou, dat is in West-Europa is dat natuurlijk al in volle gang. Ja, die is al bijna gecompleteerd. Ja. Dus, dus, verschrikkelijk is dat. Ja. Nou, en dat gaat natuurlijk door. Want je krijgt natuurlijk de religie van de antichristen. De mensen der de de mens, de wetteloosheid. Ja, en de, de, de nieuwe wereldreligie. Ja. En al die andere. Het is een combinatie van alle godsdiensten. Waar de paus ook druk mee bezig is. Ja, dus de hindoes, zeg maar de, uh, de boeddhisten, oh, de, de, de katholieken. Ja, uh, alles, gaat alles gaat mee. Ja. En je hebt dat al natuurlijk in die, die nieuwe religie die aan het opkomen is, de christlam. Ja. Dat is dus een combinatie van de islam, een hybride van de islam en het christendom. Ja, onbegrijpelijk. Ja, ja, ja maar die, die, dat gebeurt wel. die is in Nigeria begonnen, ja. maar vooral in Amerika doet die aardig opgel. Tja, uh, een, een islamitisch-christelijke kerk. Ja, ja. Nou, dat vinden ze prachtig natuurlijk. Ja, hoe meer vreugde, hoe meer zielen. Ja. Hoe meer zin nou, hoe meer vreugde bedoel ik. <laughs> eerst dus die afval die komt. En het ja. gaat, zal vrij snel gebeuren. Ja. En wat gaat er dan gebeuren met die afval? <laughs> de mens der wetteloosheid zal zich openbaren. Wie is de mens der wetteloosheid? Ja, dat moet de Antichrist zijn. Dat, dat is Satan, dat is de ja. Antichrist. Ja. En let op, de mens der wetteloosheid. Ik kom er straks even op terug nog, dus als we nog mm. tijd hebben. Ja. Dat vijf minuten. Oké, okay, nou, dan moet ik snel gaan. De mens die werd de loszet, zich uh, openbaren. En wie, wordt hij genoemd de zoon des verderfs. Satan wil altijd alles verderven. Ja. We zien als Satan de macht krijgt, wat er, in, de wat er gebeurt in, in, in, in Iran, ja. en in Irak, en in Syrië, en in Libië, en in Noord-Nigeria. De tegenstander. Satan betekent tegenstander. Ja. De tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heeft. Hij verzet zich tegen het christendom, hij verzet zich tegen het jodendom, alles om met God te maken, maar hij verzet zich ook tegen alle andere religies. Ja. Hij wil de baas. Het beest moet aanbeden worden, staat in openbaring 12 en 13, staat dat duidelijk in 13. En wat gaat hij dan doen? Zodat hij in de tempel van God gaat zitten, en zich, om zich aan, te laten, aan zich te laten zien dat hij een God is. Ja. Dus die tempel, dat is ook nog een punt wat gebeuren moet. Ja, ja anders uit. kan hij niet zitten. Nee, hij alles. nee, dat is logisch. Ja. Dus die tempel die wordt ook nog herbouwd. Ja. Hoe dat gaan zal, weet ik niet. Er zijn ook uh, plannen of uh, ideeën van een belangrijk moslim geleerde in, uh, in, in Turkije. Zijn naam ben ik kwijt. Maar die is een. Uh, in, in gesprek met leden van het Sanhedrin, wat in Israël ook al bestaat, om een gemeenschappelijke tempel of een, een gemeenschappelijk aanbiddingscentrum op de tempelberg te maken voor de moslims en voor de joden. Ja, dat zou dan ook bijna de christlaam zijn. Dat is, dat is een, een Judaslaam of zo. Ja, ja, ja, ja. Dat is erg is ja, dat. Ja, ja, tuurlijk. En dat gaat allemaal een keer samen. Onder het mond van, we moeten toch samen, we moeten toch vrede brengen, samen ja, op aarde. Ja, ja, de menselijke oplossing. Wat zeg je? De menselijke oplossing. Ja, ja. En dan gaat op een gegeven moment de mensen die bijbelgetrouw willen zijn, dat worden fundamentalisten, dat worden extremisten, en die verknallen het feestje. Dus zij zullen het lichamelijke feestje van die mensen verknallen. Ja. Want dat, die worden onthoofd, ja, staat, ja. zegt de Bijbel ook. Ja, fundamentalisten wel, maar extremisten zullen uh, wedergeboren Christen nooit worden, toch? Ja, hoop ik maar. Ik bedoel, uh, wij zullen niet uh, de praktijken van ISIS uh, toe gaan passen. Maar moet ik even verder, want ik heb ja. nog één minuut denk ik. Ja. Nou, nou, nou, nou zegt Paulus hier, herinner jullie je niet dat ik toen bij u was dit meermalen gezegd heb, en dan komt het, gij weet thans zeer wel wat hem uh, weerhoudt, wat de antichrist weerhoudt. Er is dus iets wat de antichrist tegenhoudt. Hier. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Ja. Nou, dat, ja, dat weten we. De openbaring van de antichrist, dat is het witte paard uit de openbaring. Die zal dan al een poosje bezig zijn op aarde. Hm. En dan zal hij zich als zodanig openbaren. Zal iedereen ja. hem herkennen. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Dus wat is het geheimenis van de wetteloosheid? De wetteloosheid... ...is Satan die wetteloosheid creëert. Die creëert altijd chaos op de aarde. En dat zien we nu ook gebeuren. En de wettigheid, een wettige staat... ...een staat die de wetten handhaaft... ...die is ook anti-antichrist, uh, anti om het een beetje moeilijk te zeggen. Ja. Die houdt de antichrist tegen. En dat was in die tijd, was het Romeinse Rijk. Hmm. Vandaar ook dat Paulus in Romeinen 13 kan zo ontzettend positief spreken over gehoorzame overheid. Ja, precies. Ja. En nu is er een boekje verschenen jaren geleden al. We zweven tussen, op, uh, tussen Romeinen 13, de rechtvaardige overheid, en openbaring 13, de, de ultieme goddeloze overheid. Ja, precies. Ja. ja. Ja, uh, moet je ja die want nog... zolang je zeg maar in de rechtvaardige overheid zit, zit je goed. Je, ja, eh, want dan uh, kun je een rustig leven hebben als je voor je overheid bidt. Ja. Uh, maar bij een goddeloze overheid uh, helpt dat bidden waarschijnlijk ook niet meer. Waarschijnlijk niet. Nou, je zult toch nog bidden, want ja, je hoopt dat die mensen toch nog tot bekering komen. Tuurlijk, ja. Maar uh, dat is heel belangrijk, ja. dat een, een rechtvaardige overheid, die houdt de wetteloosheid, tegen. ook de mens der wetteloosheid tegen. En, en, en dat wordt steeds meer afgebroken, we krijgen steeds Zis. meer goddeloze overheid. Wacht ja. ja. slechts, staat hij dan, wacht maar even, zegt hij tegen de totdat hij, die op het ogenblik nog weer houdt, verwijderd is. Totdat, in die tijd was dat een, een vrij rechtvaardige keizer, en dat is de, de rechtvaardige overheid, verwijderd is. Ja. Er zijn andere theorieën die zeggen dat de Heilige Geest verwijderd zou moeten zijn. Ja. Maar de Heilige Geest is nooit verwijderd. Zelfs in de tijd van de Antichrist komen nog vele mensen tot, tot, tot geloof. En dat kan alleen die, door aan de geest. Dat, dat is die grote menigte die voor de troon staat in witte klederen. Ja. Dus, en de gemeente, zeggen ze dan, die neemt de Heilige Geest mee. Nee, de Heilige Geest is er altijd. Ja. is ja, altijd nog mogelijkheid tot bekering. De gemeente, ik weet het niet. Jan, ja. je tijd zit erop. En, en, en, ja, maar dit, dit is altijd zo mooi, want dan moeten de mensen volgende week weer kijken. Als ze jouw vellen willen horen, moeten ze volgende week weer terugkomen. Ja, volgende week om, gaan we over Daniel spreken. Ja, maar we gaan eerst dit afmaken, want dit is zo interessant. Dit kunnen we niet laten liggen, toch? Oké, okay, oké. Okay. Nou, dus ik, we laten het even hierbij, want onze tijd zit erop. En uh, volgende week gaan we met dit punt verder. Oké. Okay. Is dat goed? Ja, dat is goed. Je komt okay. maar. Oh, ik kom maar. Het is zo interessant, die hele Thessalonicense brief ook. En uh, ja, onze tijd zit erop, dus we kunnen nu even niet verder. Maar ik uh, ja, nodig u echt uit om volgende week weer te kijken. Want dan gaan we dit hele spannende stuk afmaken over de Thessalonicense brief. En dan gaan we ook zien uh, hoe God zijn plan nog steeds volvoert. Hartelijk dank voor het kijken voor nu. En graag tot die volgende aflevering volgende week. Maar we zitten in deze tijd. En we moeten ons daarop voorbereiden. En hoe bereiden we voor? Niet alleen door gebed, maar ook door het woord te gebruiken en het woord toe te passen. En dat er in deze eind, bijna eindtijd, nu het nog kan, nog veel mensen tot in Jezus mogen komen. Want bij Hem is de enige schaalplaats, bij Hem is de enige veiligheid, veiligheid. En Hij is de enige weg en bij Hem is de enige redding die mogelijk is.